...met het nos -journaal. In Oslo wordt er rond deze tijd anders... ...en dat gebeurt achter gesloten deuren. Breivik had gevraagd om een openbare zitting... ...omdat hij in het openbaar wil uitleggen waarom hij tot een terreurdaad is gekomen. Het OM wil hem juist geen podium geven om voor de wereldpers een ideologie te verspreiden. Justitie zal de rechter vragen om Breiviks voorarrest met acht weken te verlengen. In Noorwegen is het om 12 uur een minuut stilte in acht genomen... ...voor de 93 doden die de vrijdag vielen... Koning Harald, koningin Sonja en premier Stoltenberg herdachten de slachtoffers voor het universiteitsgebouw in Oslo. Daarna tekenden ze in de universiteit een condoleancesregister. In heel Noorwegen lag het openbare leven een minuut stil. Ook in andere Scandinavische landen was opgeroepen tot het houden van een minuut stilte. De ontvangst van de publieke radiozenders is nog altijd niet optimaal na de branden in de zendmasten Smilde en Lopik anderhalve week geleden. Een woordvoerder van de publieke omroep kan nog niet zeggen wanneer de storingen definitief verholpen zijn. In het noorden wordt een grotere noodbast neergezet. Het kan al een paar dagen duren voordat die in gebruik wordt genomen. In Syrië mogen nu ook andere politieke partijen worden opgericht. De regering heeft een wet goedgekeurd die een eind maakt aan de hegemonie van de baatpartij. De baatpartij is al 48 jaar in Syrië actief. Andere politieke partijen waren al die tijd verboden. De nieuwe wet maakt deel uit van de politieke hervormingen die president Assad toezegde na de maandenlange protesten tegen zijn regime. Fristi waarschuwt voor het gebruik van de zogeheten superslurper, het gekleurde rietje dat bij six-packs van de melkdrank zit. De autoriteit zegt dat het koppelstukje van het rietje kan losraken waardoor het in de keel kan schieten. Fristi raadt aan om de superslurper weg te gooien. Het weer bewolkt en ook wat regen. In het zuiden dan wel wat zon. Bij een graad of 18. Morgen veel bewolking en vooral smiddags kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staat een korte file op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Daar staat door werkzaamheden tussen knop het Rijn en Nieuwegein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Good morning you yeah.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 Het is pang, ja ik ben streng, man het geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg jonat tengo. Bitch, neka, jongen. Hang me met mensen kero. Hier, nee, mijn spaan zijn trok, nee spaans. Donde staat niet in net. Win als notjes en tot ziens. Vet veel laten nooit vriend. Los gezelligos, donde sta Genitos. Kosta Deels. Los gezellig Gitos, donde Esos. Hola oi supermercado, de la bancos por aquí, let's get Spanish. Get Spanish. get spanned, a... Hola supermercado, de la bancos por aquí. let's get Spanish. Get claro que sí, claro que no, los jóvenes, más chulos del pueblo. Spanso, boys, sowieso. For the host, Chorizo. Bocadillo, con manchejo. Dat is fabagjejo. El anos del diablo. Dat is de costa de eso El anos del diablo. Dat is de costa de eso Yo quiero esnifar. Yo quiero vomitar. Yo quiero comer. Dus ben je cojoño. Ben je coño. Los gezelligitos. Don estagenitos. Oh. Costa del Sos. Los jazalejitos. Don Oh, Costa del Sos. Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. it's Spanish. Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get spent. Get Spanish. Spanish on. get Spanish uh -huh. hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get Spanish, get Spanish, get Spanish on. get Spanish uh -huh. hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get Spanish, get Spanish, get Spanish on, get Spanish on. Uh -huh. yes, this is Harold Fredelbaum, should this thing to the only stage in around town town, let's make this music, let's go crazy, do